De ontvoering van de kleuter in Sia is meer een zaak van India dan van Nederland. Het gerechtshof in Den Haag zegt dat het daarom geen besluit neemt over de terugkeer van in Sia. Het meisje van drie werd in 2016 door haar vader ontvoerd naar India. Eerder had de rechtbank gezegd dat de vader haar moest terugbrengen, maar hij ging in beroep. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van de uitspraak voor de rechtsgang in India.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 Volgens staatssecretaris Snel is er ook behoefte aan nieuwe gebouwen en technische voorzieningen. Volgende week gaan de eerste vacatures voor de douane de deur uit. Het weer, vanmiddag zon en stapelwolken. In het noorden kans op een bui. Het is 6 tot 9 graden. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Minima vannacht rond het vriespunt. En morgen is het ook droog en zonnig. Dit was het NOM. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Dit zijn de opvallendste files in de Randstad. Op de A4 Amsterdam Den Haag na een ongeluk. Tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen een half uur in de file. Twee rijstoken zijn dicht. Richting Rotterdam staat bij de Benelux tunnel een vrachtwagen met pech. En daardoor sta je al stil vanaf Rijswijk tot aan het Ketelplein. Een uur in de file. Dus mijt de A4 en rij om via de A13. Op de A15 Nijmegen Rotterdam. 20 minuten extra bij Gorkum na een ongeluk. De A27 is weer open. Breda Utrecht tussen knap het Hooipolder en de brug Gorkum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 Een hele goede middag, luisteraars. Dit is weer Zandvoort, draai door. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> en ik was ook een doordraaier. Ja, nee, je hebt nog steeds geen rondje gedraaid. Jawel. Je speelt vals. Jawel. Nee, voor dat je het rondje afmaakt, draai je weer terug. Oh, zo bedoel ja. je het. Oh, dat doe ik straks eventjes over. Ik hou dan. je in de gaten. Ja. <lacht> goedemiddag, allemaal, trouwens. Ja, Hallo. goedemiddag. En wie was dat ook alweer? Waar woont ze ook alweer? Hans uit Steenwijk, bedoel jij? Goedemiddag, Steenwijk. Goedemiddag. <laughs> en iedereen natuurlijk, hè, die lijk. En iedereen, ja. Hoofddorp ook, dat weet ik ook. Zeker. Ja, en de rest in Zandvoort, Zandvoort uiteraard. Zandvoort, en mensen ja. op hun werk, via internet, waar dan ook. Waar dan ook. En wat hebben wij te bieden deze komende twee uur? Het instrumentaal van deze vrijdag, die heb ik lekker uitgezocht. De column van Marco Termes. De filmmuziek van deze week, door Ronald. En dan om kwart over zes het recept van de dag... Het weer voor het komend weekend, dat hebben we ook nog. En ja, en een nieuw item. Het bezopen nummertje. Ja, yeah. uitgezocht door onze toetje. Ja, dus we hebben een hoop te bieden. Lekkere muziek. En ook nog nieuws en actualiteiten van Zandvoort en de omgeving. En uh, ja, dus genoeg te doen. Dus we gaan gauw beginnen. Absoluut. Zo is dat. We maken er weer gezellig uurtjes van. Waar gaan we mee beginnen, Hans? Wat heb je uitgezocht? Uh, nou, dat heb ik eigenlijk niet uitgezocht. Oh, dat heb je niet nee, uitgezocht? Dat oh, al? Oh, je al pakt um... je gewoon een uit lijst. Ja, ik, ga oh, het, ik, vind het, ik, ga, ik vind het een heel mooi: Sausalito Summer Night. Oké, okay, nou... Van Diesel, we zullen het zien. Wel, ja. Wel, ja, Laat maar komen. Diesel nog een half uurtje door. Hij zwaait weer. Ja. Dus ja. Hij zwaait weer. Ja, is ja. Ook, ook namens nou was trouwens. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Oh, dat heb je niet tegen mij natuurlijk? Nee. Oh? Nee, dat kan wel. Nee, voor ja, ik dat tegen jou, tegen jou direct uh, ga zeggen, dan. Uh. Ja. Ja. Nee. <laughs> Toch? Ja. En uh, Zandvoort, die heb. Uh, die heb uh, ik ga gewoon maar beginnen. Ja, doe maar hoor. Gaan we gewoon maar doen. Wel ja. Enkele Zandvoortse visboeren hebben het idee opgepakt om een viskart te verhuilen voor een kiosk. Als we er ook kranten verkopen, dan is het niet. Nou, dat is niet. Een kiosk is een klein verkoopstalletje, hè. het is niet alleen vis. kranten. Oh, ik dacht alleen kranten. Hans, oh, nee, nee, nee, nee. een koe is een dier, maar een dier is geen koe. <laughs> ja. <laughs> Omdat tegenwoordig alles ingezet wordt op duurzaam ondernemen... vinden wij, zeiden de mensen die dat willen... het onzin dat wij elke dag onze kraam bij zonsondergang moeten weghalen zegt Allenberg, eigenaar van een viscard. Arlan, eh, ja. Allen. Arlan. Nee, er staat Allen. staat in de krant, Allen. <laughs> ja, dus als, dus, <laughs> dat is hetzelfde ja. als op het internet staat, dan is het ook waar, toch? Als er, er Piet staat, heet hij ook Piet? Ja, dat is zo. Oké, okay. dus Allenberg, eigenaar ja, van een viscard. Hoe heet hij nou precies? Arlen. Dat bedoel ik. Ja. <laughs> het kost een heleboel brandst, dieselbrandstof. En tevens houden wij het verkeer op als we met een slakkergangetje naar huis moeten rijden. Dat zijn allemaal zaken die voorkomen kunnen worden. Maar ja, nu moet de gemeenteraad nog omdenken. Ik hoop het niet. Ja, het staat er ook verderop bij volgens mij in dat bericht dat ze uh, hopen dat de nieuwe gemeenteraad dat die dat gaan oppakken. Na de verkiezingen. Oh, dat dat er ik. een nieuwe gemeenteraad komt en dat zij dat uh, willen meenemen. Ja. ja. Ja, maar als het nou hetzelfde gemeenteraad wordt... Want ja, dat kan dan, natuurlijk, uh, hè? Dan um, um, moeten ze hem opnieuw indienen misschien. Geen idee. Ja. Ik weet niet of het al echt wel al ingediend is. Nee. Nou, of dat, dat staat... alleen het plan nog maar op tafel ligt. Nou, ja, misschien wel. Ja, dat weet ik niet. Ja, Dat kan ik niet helemaal uit het maar Dat uh, maakt niet uit. Dat halen. komt goed. Het komt goed? Ja, komen we op terug. Ronald, het komt goed. Ik wou, het duurt lang, weet je dat, dit? Heeft niet. Wij kunnen dat. Stel nou, <laughs> maar wat.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 I wanna see the sunrise and your sins just being you Light it up on the run Let's make love tonight make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 Since just me here. Go give love to love to, your body. Go give love to your body. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar Ja, ja, ik mag weer de instrumentaal. Ik heb een, een, een reggae-nummer ik uitgekozen. Ik denk, dat vind ik wel eens leuk. Oh, dat is wel gezellig. Ja, dat is best gezellig. En, wel... uh, dat is uitge uitgevoerd door Boris Gardiner. Car Gardiner. Wat een mooie naam, ze. Hij werd geboren in Rollingtown, gebied van Kingston. Dus ja, wat wil je nog meer, hè? Nou, Kingston nou. Town. Dat vroeg je vorige week ook, en toen was ik ook een half uur bezig. Ik wil heel veel meer, maar goed. Het aan, het einde, aan het einde van de jaren 60 en 70 werkte hij uitvoerig als sessiemuzikant. als lid van een New Generation. Als soloartiest, gardiner. Ja, ik weet niet hoe ik dat uit moet spreken. Een hit met het nummer Elizabeth Reggae. in 1970. En die heb ik uitgezocht. Ja? Dus laat hem komen. Oh! Volgens mij was het Korstijn. Ik heb geen idee, maar een Hemmendorgel? Ja, ja, is bijzonder. ja nou, nou, het is bijzonder. Ja, het is bijzonder. Ja, en dat is het. Maar je weet zeker dat deze meneer in, uh, in, op Jamaica is geboren? Nou, dat staat er. Ja, Hij het, is, heeft, uh, het heeft in de. en de ja, Rolling Town gebied van Kingston. Nou, wat wil je nog nou. meer? Uh, nou, weet ik niet, niet hoeveel die gerookt heeft. Maar... <laughs> ja, of gedronken, dat <laughs> weet je niet. Zullen we maar even verder gaan met nieuws? Ja, het, wel een dingetje Beter ja. dan deze. Nou ja, beter. Er um, zijn een paar rare mensen op deze aardkloot af en toe. Hoor. Goed, um, een 53-jarige Haarlemmer is dinsdag na een verkeersconflict... Uh, aangevallen door een groep mensen. De man werd geslagen en geschopt en moest daarna ook naar het ziekenhuis... De vrouw van het slachtoffer vroeg de bestuurder van een auto bij het Schalkwijkcentrum... om zijn auto te verplaatsen omdat het voertuig in de weg stond. De vrouw en haar man konden met hun auto niet wegrijden uit het parkeervak... aan het Floridaplein in Haarlem. De bestuurder van de auto die in de weg stond weigerde zijn auto te verplaatsen... en begon tegen haar te schreeuwen. Daarna begon hij ook de vrouw te slaan met een ruitenwisser. Toen haar partner haar wilde helpen werd deze dus aangevallen... Vanuit het niets kwam er spontaan een groep van ongeveer tien man op en af. Hij werd geschopt en geslagen en de Haarlemmer viel daarbij op de grond... en ook toen ging het schoppen tegen zijn hoofd en romp gewoon door. De politie is nu op zoek naar getuigen. Uiteindelijk rende de groep in weg in de richting van de Aziëweg. En het is niet bekend wat de relatie nu precies is... tussen de groep mensen en de automobilist met wie het conflict begon... Zoals ik al zei, de politie is op zoek naar getuigen van de mishandelingen... op dinsdagmiddag ongeveer tien voor drie smiddags. middags. Mensen die iets weten of iets gezien hebben... bel alsjeblieft de politie via telefoonnummer 0900 8844. Ik heb gehoord... De het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. Ik heb gehoord dat de koepel leeg staat. Nou, daar kennen ja, ze daar mooi in. Daar gaan ze, daar gaan ja. ze maar in dan. Ja, je bent ook wel uh, een held als je met tien man één iemand in elkaar schopt. Dat, ja. Uh, ja, dan ja, dan ben je überhaupt? echt. Uh, ja, huh? überhaupt. überhaupt. Ja, dat is dus iets tot, ja. iemand aanvalt. Ja, als je vraagt of je een auto alsjeblieft weg wil zetten omdat hij in de weg staat, dan doe je dat. Ja, dan nou ga je meteen uh, dat het alsjeblieft en zo. Dus ik heb geen idee hoe het gevraagd is. Ja, maar de blijft het feit overigens... dat je niet met tien man iemand in elkaar schopt. Je ja. moet sowieso je ruitenwissel niet mee gaan uh, meppen. Ik bedoel, want. Handschoen met twee vingers. Ja, precies. Houdt aan, Rob. Dat is waarschijnlijk veiliger. <laughs> Bleeding Love, Leona Lewis. Closed off from the...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 Ja, jij had een leuk berichtje. Leuk? Nou ja, ik vind het ja, nou niet echt. Ja, die berichtjes tegenwoordig zijn ook helemaal ja, niet leuk eigenlijk. Nee. nee, op Schiphol zijn vanmiddag twee teruggekeerde Syriëgangers aangehouden. Volgens het OM gaat het om twee 29-jarige Rotterdammers. De twee verdachten die vermoedelijk sinds 2015 hebben deelgenomen aan de terroristische strijd in Syrië, werden al aangehouden in Turkije. Vandaag werden ze uitgezet naar Nederland en op schiphol aangehouden door de koninklijke marinsocie. Dus, nou, dus, echt leuk nieuws gooi Nee, nee, dat is niet leuk. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Heb jij wel leuk nieuws, dan Hans? Ja, ik wel. <laughs> ja. Zij, ik, ik heb altijd leuk nieuws. Ja, je altijd. altijd? Ja, meestal. Oh. Uh, zondag 18 februari in de Protestantse Kerk aan de Poststraat nummer 1 vindt iedere maand een optreden plaats van de serie Kerkpleinconcerten... En zondag wordt het dus opgetreden door de vocal group Harlem Jive onder, leid, onder leiding van dirigent Marianne Hopman. Het concert gaat om drie uur beginnen en de en de entree betaalt 5 euro. De deuren van de kerk een half uur van tevoren geopend. Dus, dus dat is wel leuk. Ja, absoluut leuk. Ja. Ja. Dus je noemt het kerkpleinconcert. Ja, en dat noemen ze. Doet het in de kerk. Ja, zo heet het de kerkpleinconcert. Ik kan daar niks aan doen. Paradox. Crazy on you. Zeg je, dat, zeg je dat tegen mij of niet? Nee, Esmee. Dat zeg ik niet tegen jou. <laughs> ja, we zijn helemaal wild ja. van Esmee Visser op het moment. Ja. ja, en Hans vindt Esmee een mooie naam. Ja. Dus bij deze is hij omgedoopt. Ja, want mijn, klein mijn kleindochter, die heet zo. Ja. De tweede, ja, het, het de tweede naam dan, hoor. Dat kan Esmee. Ik vind Esme. het ook wel leuk dat het uh, sinds uh, 1988 weer de eerste dame is... die op de vijf kilometer een gouden plak haalt. Ja. ja Geen up. Houd, hè? ja, ja. Maar ook, ook bij ons uit de buurt. Hè? Van Gennep. Hè? Was dat? Ja. Ja, deze komt uit het hoofddorp. Uh, het Haarlemmermeer. Het is er. raar, want Yvonne van Gennep. Zegt waar ze vandaan komt. Maar waar komt Visser dan vandaan? Bijnsdorp. Bijnsdorp uit de Haarlemmermeer. ja Haarlemmermeer. Daar kan je niet vissen. Hè? Daar kan je ook vissen in de ringvaart. <laughs> <laughs> de kollen van de week van Marco Termes. Door Toet zijn. Gelukkig wij. Er zijn vrouwen die menen dat mannen maar één ding willen. Seks. Dit is een misvatting. We willen er twee. Seks en weg. De correlatie vrouwen en mannen hangt regelmatig van wederzijds geaccepteerde misverstanden aan elkaar. Zo is voor vrouwen seks vaak een middel om tot intimiteit te komen. Voor mannen is intimiteit vaak een middel om tot seks te komen. De rommelige strategieën tussen de seksen noopt ons menigmaal te roepen dat vrouwen van Venus komen en mannen van Mars. Ach, onzin. In feite willen we, grosso modo, hetzelfde en alleen niet op hetzelfde moment en niet op dezelfde wijze. Zo verwoordt logica voor de een tot onlogica voor de ander. Er zijn vrouwen die kundig van mannelijke verdwazing gebruik maken. Zo heb ik meermaals kennis gehad aan intelligente schoonheden die, zo blijkt in retroperspectief, met een sneetje meer te hebben verdiend dan een reeks filialen. De vrouw is een tijger die zich mooi vermomt als prooi. Seks is ook macht. Dit geldt ook voor mannen die gebruik of misbruik maken van de uitstraling die macht met zich meebrengt. Denk maar niet dat ik als armoedzaaier wegkom met. Just grab 'em by the pussy houding. En terecht niet. Dat iemand met een groot kapitaal, met zo'n kotskreet toch president wordt, zegt meer over de laakbare mentaliteit van de dwalende massa op zoek naar zogenaamd sterk leiderschap dan over het stuitend gebrek aan klasse. Amsterdam, Javaplein, avond. Een jupper sappertent. Waar je de Bissamrat voor Lapin du Lac-y-la-Rivière tegen een staatsloterij hoofdprijs verkopen. Termes wordt getrakteerd. De humorloze bediening door arrogante internetjeugd dwingt mij tot luchten. Ik heb geen bochel, twee houten poten, steenpuisten en vratten in mijn gezicht. Dus ik hoef geen vrijgezel te zijn. Een donkere, mooie dame longt lachend naar me. Nou, vooruit. Mijn DNA-materiaal mag ook wel eens in andere genenpoel rondzwemmen, denk ik. Wat doe je? vraagt ze. Ik ben schrijver. Ze schiet in de eerste versnelling. Wacht, ik geef je mijn telefoonnummer en adres. En wat doe jij? vraag ik op mijn beurt. Ik ben arts, antwoordt ze. Ogenblikkelijk denk ik aan de deplorabele staat van mijn bankrekening... die acuut een extern monetair infuus moet. Ziet u? Niet alle mannen komen van Mars. Aldus Marco Dermes. En, ja. en ook niet uit Zandvoort? Eh, nee, zelfs niet. Nee. Verfrissend. Grensverleggend. Optimaal. Zie FM. Ja, wij zijn grensverleggend. Ja. ja, jullie willen twee dingen in plaats van nee. één. Hè? Nee, België is schaamlijk Maria Esteban. Heerlijk nummer om mee te bladeren ja. dit. Ja. Keno in Joviet. Heerlijk, heerlijk gezellig ook, hè? Vind je niet? Ja, ja. hoor. Prettig. Ja toch? Ja. Prettig. prettig. Heel prettig. Hartstikke prettig. Ja, je kent een musical hè? Ja. Ja. Dat erg heet erg ook. Uh, ja. Zal het de naam met die hè? Maar we hadden het net even over uh, de intelligentia op de, op de. In het algemeen hè? Van Marco, wat Marco al riep. <laughs> Ja. De discussie over de Donorwet, heb je die nog een beetje meegetreden? Oh, ja, ja daar kan ik. je het niet omheen, toch? Ja, heb ik. nou ja, ik heb, er, heb erna zitten kijken uh, hoe de, de uitslag was en, en hoe ze het uh, brachten en zo uh, in, de, in de Eerste Kamer. Ik vond het uh, heel netjes wat ze deed, ik ja. kan niet anders zeggen. Je ja. hebt ook op media, social media gevolgd? Nee, nee want hij zit nee, nooit op Facebook. Nee, ah. nee. Dan mis je heel veel nee. van Waarom? De discussie. Ja. Waarom? Nou, je mist, je mist uh, het algemene ah. niveau van de Nederlandse bevolking. Ja. En uh, ja, dan. Uh, ik, ik ben altijd blij als ik dat soort dingen lees. dat sommige mensen gewoon zelfstandig kunnen poepen. Nou <laughs> ja, ja, weet je. Ik, ik probeer Hans een beetje snel uit te leggen. wat er dan gebeurt. Er zijn een aantal. en dat wordt inmiddels een flink aantal mensen. die het nodig vinden om anderen op te roepen. om geen donor te worden. Want. Het is het meest lugubere wat je jezelf kan aandoen. Zij zeggen oh. dat uh, de artsen wachten tot je hersendood bent. En dan gaan ze je lichaam al leeg plukken. weet nee. Nou ja, maar dat stellen ze met, met enorme vastberadenheid vast. Ja. Want uh, er is al een keer zoiets voorgevallen. En oh, oh, oh, oh, oh dat gaat jou ook overkomen. Dus ja, ja, ja. vooral niet doen. Belachelijk wat ja. de regering doet. En dat, dat neemt een enorme groei aan de laatste tijd. Dus um, ik, ik, ik dat, dat is er gaande. Ja, ik begrijp het niet helemaal. Want <laughs> wat wij als donorwet gaan krijgen... want het is nog helemaal geen wet wat wij gaan nee, krijgen. Nee, het twee jaar. Uh, dat hebben ze in Spanje al jaren. Mm -hmm. En in jaren hebben ze helemaal geen brek, gebrek aan organen en wat ook. Nee, en, dat, dat is geen... geen... Nee, dat begrijp uh, brand, ik wel. Ja. Maar Zelf waarom mee. doen wij in godsnaam zo moeilijk... als het in andere landen wel goed werkt? Ja, ja. In andere landen doen ze ook een vrouwenbesnijdenis. Dat doen wij ook ja, niet. Dus dat is, dat is denk ik geen argument. Nou, vind Het is een Europees land. En je mag best een Europees land... mag je best een voorbeeld nemen. En ik denk dat het gewoon een goede wet is. Dan, dan en als je en, ja, in Griekenland, ik ook, dan ben je, ik nu met pensioen. En als je, en als je niet, uh, als je niet uh, organen wil doneren, dan moet je dat mooi lekker zelf weten. Precies, maar dan, moet je, maar dan moet je ze ook niet nemen van een ander als jij ze nodig hebt. Nou ja, dat, dat, die restrictie mag er voor mij ook eventueel in. Um, daar, daar ben ik het ook wel mee eens. Uh, maar ik hoop vooral dat mensen zich niet laten leiden door het hele social media gebeuren. Maar dat ze zelf hun hart volgen en... Als ze vragen hebben of twijfels. of weet ik veel wat dan ook. dat ze dan een deskundige opzoeken. Een arts. Weet ik Er ja. zijn genoeg mensen die ze dan te woord kunnen staan. Maar ga alsjeblieft niet af op dat social media nee. gebeuren. Nee. nee, we weten In dat het? het inderdaad een hele rare wending kan maken. Met alles hoor. Niet alleen met dit hoor, maar met alles. Ja, precies. Social media is uh, niet echt. Uh, ja, waar echt het mij om ging, ja. even. was een meneer die zei dat uh, de mensen die. Uh, donororganen. Uh, accepteren en uh, getransporteerd worden. Dat dat mensen zijn die um, eigenlijk toch maar een sneu leven hebben. En um, toch nog iets langer dat snel nou je leven willen laten gaan. Ja. Ja, die meneer ja. of mevrouw ja. die wil ik dolgraag een keer uitnodigen in het AMC op de kinderdialyse afdeling. Ja. En die wil ik ook dolgraag een keer uitnodigen in het AMC op de darm af, nee, afdeling. En dan mag ja. je daarop hardop, hardop nog een keertje zeggen. Dan is de amc een goede plek. Amen. Als hij in elkaar gerost wordt, zit hij op de goede plek. You're Discussie barst die meteen los. <laughs> ja, ja, maar, maar wel op een ja. gezonde manier. Ja, ja, precies. Ik bedoel, uh, er ja. wordt naar elkaar geluisterd, we stellen vragen, we stellen voorbeelden. En ja, gewoon ja. met ja, respect, het, jongens. Kom het op. Het meest wat is er erger. Terwijl, um, even voor ik het vergeet. I love it! Icona Pop. <laughs> en uh, dat klopt ook, ik hou wel van dit soort discussies. Um, wat mij het meeste uh, stoort in dit soort discussies, is dat mensen geen Verstand van zaken hebben. ergens. in de verte. een klok hebben horen luiden. geen idee waar die klaar langs joh. Nou, die is gevallen weer onder Even Duin, bim bam. Ja, ja maar het zijn, het zijn van die kreten. Er staat een stukje op. de op, op, uh, uh, uh, Facebook-pagina. van Politiek Zandvoort. over de watertoren. Daarin wordt gesproken. en daar praat ik niet goed, dan moet je wat aan doen. Uh, er liggen dode vogels, dode ratten. In de watertoren. Ja. Nou, dat is niet gezond. Nee. Daar krijg je geen vogelgriep van. Daar krijg je ook niet de pest van. De pest nee. wordt overgebracht door een flow, ja. En vogelgriep wordt overgebracht door de uitwerpselen van vogels. Ja. Maar het staat de... met grootste stelligheid. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Maar dat dode vogels erger, koeken ja. niet zoveel. Nee, precies. <laughs> nee, nee, en een dat... flow heeft op een dode rat niet zoveel te zoeken. Nee, dat Eigenlijk denk ik ook en, niet. en buiten dat alles. Maar het, het wordt met de grootste stelligheid neergezet... En dat wordt dan ook vrijwel nou ja, uh, vrij meteen ook aangenomen voor waar. En dan denk ik van, wow, ten eerste dat je het zo durft te schrijven... terwijl je helemaal niet weet of dat wel klopt. Um, en ten tweede dat je het dan ook nog gewoon aanneemt. Ja, maar uh, wow, het, is niet alleen, het is niet alleen bij dit. maar nee, zeker niet. Het is overal, hè? want als ja, je, precies. je kijkt wat er met de politiek gebeurt... er worden ook allerlei dingen naar mensen ja. hun hoofd geslingerd... wat ze nooit gezegd hebben... Ja. Ze zijn meteen racisten en weet ik voor wat. Hè? En dat, dat, ja, dat is nou eenmaal zo. Ja. Zo werkt het in Nederland. Nou, ik het... niet alleen in Nederland. Hè, nee, nee, aan... nee, nee, daar heb je gelijk. Social media. Ja, daar dat heb wees. je gelijk. Ja. Maar ik heb toch het idee dat Nederland een beetje zijn dingen zijn. zijn ze nee, nee nee. nee. <laughs> Die hebben gelukkig overal. Ik echt volg dan een beetje de social media ja. nog op, uh, van uh, Amerika en Canada. En, of ja. sorry, van Australië. Ja. Je, nou, ja. Ja. muziek. De muziek van de week uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaijstein. Volgens het geboortecertificaat ben ik dat. <laughs> ja. Ja. Nou, als het goed ja. is wel, ja. Ja. ja. ja. Ik heb er eentje uitgezocht. Um, ik, volgens mij, je kent, kennen de meeste kennen hem wel, All Star van Smash Mouth. <laughs> en, dat is niet een <laughs> nummer wat echt specifiek. <laughs> Kijk maar ja, op het gezicht dan Dat zegt ook, Hans nu even helemaal niks Ik zei ook de meeste yeah. Ja. is ja, ja, ja. <laughs> mee sowieso uitgezonden yeah. um, ja. Het is niet echt gelinkt aan een film Maar hij is wel in heel veel uh, Bioscoopfilms te horen geweest Mystery Man Die Minion Die Dimi, Minion Ja, ik krijg moeite met de uitspraak Het <coughs> um, klonk als de Minions Shrek, oh. Red Race Odie oh, oh ja. Um, daar is hij allemaal in te horen geweest. En je, het, het, als, uh, ik kom niet meer uit mijn woorden. Zeg, we gaan hem eens draaien en daar ga ik vertellen. Ja, ne? doe maar. Ja. Dan dus, uh, krijg ik zoveel liedjes. me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape.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 Gewoon ja. nog een poging Ja, ja gaat ja, Ga het nou nog eens vertellen. Nou, Waar is het, nou, nou, ding? het enige wat ik nog kwijt wilde is dat. Uh, het gebeurt vaker dat een groep nummers schrijft. wat in meerdere films uh, gebruikt wordt. En de meesten roepen dan. "Joh, hey! Dat is in de mei. Uh, ching kassa. Uh, je hebt dan kans dat je nummer meerdere keren een hit wordt. Uh, goed voorbeeld is George Baker: Little Green Bag. Ja, ook in reclames. Uh, iedereen was dat al uh, 24 jaar vergeten. Totdat Quentin Tarantino het gebruikte in de film ja. Reservoir Dogs. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, jij zei Natuurlijk, natuurlijk net, inderdaad. Ik, ik was net, ik ik, ik het was net aan. aan het lachen over die, die, die, die, die naam. En, en wat jij om was dat te vertellen. Maar ja. die naam zegt me niks. Maar het liedje zegt me wel wat anders. Ja, dat komt ja. bekend voor. Ja. Maar dus, ja, dat is vaak zo, Dat ja. wist ik wel. Ja. Dank je. Ja. Ja, Veel, vis olie eet, ja. Veel visolie eten, Hans. Veel visolie eten. Nee, dank je wel. En dat is, dat is goed voor je geheugen. Ja? Dat zegt ze. Oh, ik heb altijd gedacht dat whisky goed voor je was. En we moeten verjongen. Dus... <laughs> dat is goed voor je neus. Ja. Maar we moeten verjongen, dus haarimplantaten in persoon. Hartstikke idee. Why so serious? So, we're so Free out, already. Uh, Can't stop coming in hot I should be locked up right on the spot. It's so on right now. It's so fucking on right now. crasher, panties snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancing. Why so serious?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 Hier net even over horizontale programmering. Ja, dan hebben we het niet over Amsterdam hoor. Maar Sport, dan hebben we het oh. over de radio. Maar hoezo is Amsterdam... Nee, nee, daar ga, ga ik verder niet over. in. in. Maar uh, jij weet... niet. Het zijn wel dingen die jij heel goed weet, Hans. Leuk, hè? Ja. Pas ja. Op, hè? Ja. Dat oh. krijg je als je verlevenservaring hebt. Ja, ja, precies. Dus als ik dit, uh, dit uh, dingetje vertel: zo van, uh, dat uh, twee dames zitten bij elkaar uh, in de kantine van het kantoor. En de een zegt tegen de ander: wat heb jij nou voor een plakspul in je haar zitten? <lacht> of op de eerste zegt: van Nou, je hoeft niet alles van de baas te slikken, is het wel. <lacht> Oeh, tot <zo> voor onze <lacht> jonge luisteraars. Hé, <lacht> hey, we moeten verjongen. <laughs> ja. Sorry, Nikiet bijvoorbeeld. Ja. Heb, heb jij het nieuws? Jazeker, Er is een openbare thema bijeenkomst... Particuliere vakantieverhuur in Zandvoort op 27 februari. Particuliere vakantieverhuur van woningen via onder andere Airbnb... is een nieuw opkomende en nog altijd groeiende vorm van incidentele verhuur... waarbij eigenaar of bewoners via websites hun woning tegen betaling per nacht... aan meestal toeristen aanbieden... Voor een gedeelte van het jaar. In alle toeristische steden, vooral in Amerika en Europa... is het aanbod de laatste jaren sterk gegroeid... en zo ook in Zandvoort. Reden voor de gemeente Zandvoort... om eens een openbare uh, thema-bijeenkomst... over particuliere vakantieverhuren in Zandvoort te organiseren. Het uh, doel van de bijeenkomst gaat zijn om... Een uh, ze geven een presentatie over de huidige spelregels... voor die verhuur. En hiermee wordt beoogd de bekendheid van de wet- en regelgeving... Uh, bekender te maken bij uh, de burgers en de ondernemers. Want daar uh, hm, schort het nog alles aan. Maar, ja. ho maar hoe zou het komen dat, die, uh, dat het in opkomst is? Komt dat omdat ze veel goedkoper zijn dan uh, hotels? Of hoe werkt dat? Uh, niet altijd, maar in een hotel heb je één kamer... en bij Airbnb krijg je een heel huis onder je kont. Ja. Dat is één. Uh, ten tweede uh, is het algemeen bekend... dat je je huis niet graag leeg wil laten staan. Ja. Uh, en ten derde is het makkelijk verdienen... Dat is het. Ja, nou ja, ja, dat is tot nu ja, dat toe denk de meeste woorden ja. top drie. Ja, nou, zeggen? dat denk ik ook. In Amsterdam is het uh, zo'n vlucht genomen. dat Ze hebben daar een wet uh, voor gemaakt. Dat ze geloof, noemen, 60, 60, nou, maar, geloof ik maar 60 dagen per jaar mogen ze het verhuren of zo. Ja, maar, maar dat had een reden. Want, nou ja, het, is zo, het is zo groot dat er nu woningen uit de woningmarkt verdwijnen. Ja, ja alleen maar voor de verhuur gekomen. Ja, ja, inderdaad. Dus. dus ja, er, er, er zit wel uh, wat haken en ogen aan die wel ja. bekend te zijn, ja, denk ik. precies. Ja. Dus uh, 27 februari. You said we Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere through your eyes. korte aanvulling toe uh, op ja, uh, AirBnB. Uh, de, bijeen, de informatiebijeenkomsten, bijeenkomsten, daar moet je voor aanmelden. Even kijken. De bijeenkomst vindt dus plaats op 27 februari om half acht in de blauwe tram in Louis-Davis-Carré. Als u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via het uh, adres airbnb zandvoort.nl Oké. Okay. gaan we eruit met um, It's Jame la Culpa van Louis Fonsi. Oh, yes. En dan horen we elkaar weer naar reclame nieuws. Tot zo, ja, toch? Ja, toch? Ja, toch? Ja, Ja, tot Ya toch? Ja, toch?